Volgens de VNG moet het kabinet luisteren naar de signalen uit de praktijk en eerst de zwaarst getroffen mensen helpen. Die operatie verloopt nog zeer moeizaam. Eerder waren de Raad van State en de Nationale Ombudsman ook al kritisch over de nieuwe regelingen. Het weer vanochtend op veel plekken perioden met regen. Pas later in de middag is het vaker droog. Aan de kust waait het stevig en het wordt een graad of veertien.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 Met nu, Tobak leeft. Tweede gedeelte van het radioprogramma. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft. Bij Zieven. de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Vandaag 30 oktober. We kijken even terug. Eerst even muziek. Say Ik wel een beetje op deze morgen, hè? Ja. Gisteren een beetje op een de gitaarschool, denk ik, op deze Destin. Ja, ze zijn niet meer actief. Uh, ze waren echt een beentje uit Tilburg 2006, 2015. Toen zijn ze gestopt. Tom Forstius, Kruif. Hey, familie van. Die, uh, zeg maar, die uh, had het allemaal uh, bij elkaar gebracht. En uh, ze komen bij een of andere school vandaan. Je kent het allemaal wel: De Rockschool. En uh, goed, dit was een van de grote hits uh, van alweer bijna tien jaar geleden, denk ik. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker vandaag, 30 oktober. We kijken uh, en we zien in 1994... een van de meest gezochte verdachten in de aan Italiaanse smeergeldaffaire... die ook weer financieel heeft, nou, nou heeft samengewerkt met de Socialistische Partij... en die werd uh, geleid door uh, Bettino Crax, dus de oud-premier... Om, uh, nou ja, van van deze, het hele Italiaans gedoe, allemaal. Die in de jaren tachtig kwam hij al een beetje in het nieuws. Toen heeft hij ooit heel aparte beslissingen genomen. Dat werd uh, namelijk het Italiaanse cruiseschip Achilles Lauro, werd door Palestijnen gekaapt. En uiteindelijk uh, brak hij niet. Uiteindelijk werd een Amerikaanse passagier werd toen uh, doodgeschoten. En uiteindelijk eigert hij de kapers uh, uit te leveren aan Amerika. Nou goed, aan de ene kant vonden mensen dat geweldig... dat hij niet voor Amerika op de knieën ging. Anderen vonden het weer echt belachelijk. Nog, deze man had uh, ook een duistere kant. Hij heeft heel veel geld achterover gedrukt. Uiteindelijk is hij uh, uit Italië gevlucht... en is hij in Tunesië gewoon een hele luxueuze villa... En hij is uiteindelijk veroordeeld voor 8,5 jaar vanwege deze smeergeldaffaire. Nooit gezeten. Uiteindelijk is hij gewoon daar in Tunesië in zijn villa overleden. Want toen was hij heel oud. Okay. Goed. In in later uh... werd ook wel bekend in Italië dat er wel meer mensen met smeergeld werkten. Dus hij was niet de enige eigenlijk. Maar goed, uh, dat ging over Bettino Crocs. Ja. Wat, wat nog meer? 1938. Toen was de eerste uitzending van War of the Worlds... Yes! Het was geschreven door H.G. Weller in de hele Verenigde Staten. en Orson Welles en de the Mercury Theater on the Air. In The War of the World by H.G. Wells. Het maf is, als je dit dus had gehoord. aan het begin van de uitzending. was je niet zo verontrust, verontrust geweest. Want als je zeg maar, je had twee radiozones die heel populair waren. het ene radiozon had gewoon leuke muziek, en daar luisteren heel veel mensen naar. En toen gingen heel veel mensen schakelen... van het ene radiostation naar het andere radiostation. En die kwamen dus zomaar in het hoorspel van Orson Welles terecht. We Carl Mill. Am, wall Mr. Scene. En wat je hoorde eigenlijk is, a is a a een getuigenbeslag... van een presentator op locatie die vertelt wat hij ziet... En ik heb daar zitten luisteren. Ik heb echt wel een uur zitten luisteren naar deze Orson Welles. Want die kan het gewoon op YouTube kan je het gewoon terugluisteren. En dan word je ook wel een beetje verontrust. Want als je er gewoon kaal in komt. Dat je denkt van... Hé, is, dit, is dit nou echt Is een verslaggeving? van Iemand die staat in die allerlei geluiden hoort. En het is gewoon heel goed gespeeld. En dus uiteindelijk gingen heel veel mensen op de been. Stapten in de auto. En die reden gewoon weg. Die hadden gezegd: we moeten, we moeten vluchten. Maar, ze, maar wisten ze wel waar ze stonden dan? Ja, dat ze werd ook, in het ja, dat werd dus ook allemaal, ging allemaal Vanaf daar gingen ze allemaal het land in ja. weg. En het mag wel is het de, de, de, de extreme. Je had dus de verslaggever die ter plaatse allerlei dingen beschreef... wat er gebeurde, dingen op Mars. Er werden wetenschappers aangehaald die vertelden dan... ja, er zijn wel dingen op Mars, maar dat hoef je niet druk om te maken. En uiteindelijk liep het dus helemaal uit de hand. En daarna werd er gewoon even rustig muziek gedraaid. En daarna de muziek kwam dan weer terug bij de verslaggever... en die vertelde dan dat er weer iets dramatisch was gebeurd. Dus ja. het, is, het is grappig. Ja, het zit goed in elkaar. Het, uiteindelijk is er ja. later natuurlijk nog weer een andere versie van gemaakt. Ja. Door Jif Jeff Wayne. Ik vond het Jeff altijd zo bijzonder ook. Ja. Maar hier zitten de geluiden nog veel meer in, hè? Die mooie geluiden. Dat je echt denkt van, oh ja, het is een heel eng wezentje. Sinister. En deze Jeff Lynn is later nog weer op tournee geweest... met dit hele gedoe van War of the Worlds. Richard Burton heeft natuurlijk ook de voorstuk ingesproken. Dit is het bekendste geluid ja, van War geweldig. of the Worlds krijg je altijd weer een beetje kippenvels van. Ja. Het album heeft echt zo vaak gedraaid dat je denkt: van, Jezus, hou eens erover op. Weet je, bijna net zoals uh, Matthijs van Nieuw kan ik zo vaak uh, dingen draaien. Charles, ja, dat is naar voren. Zeker. Maar goed. War of the Wolves, daar ging het over. En dat werd ja. voor het eerst gepresenteerd in 1938 door Orson Welles. Ja, gezellig, leuk hoor, gezellig. echt leuk om dat te lezen weer. Vertel, wat nog meer? Ja, er is in 1961 is er een uh, bom ontploft. Ik moet even lekker dus, uh, Die werd genoemd de Tsar Bomba. En die was 50 megaton. En uh, de, de, ja, die Amerikanen... Die had, dit was, volgens mij was dat van de Amerikanen, toch? Ik moet even een stukje omhoog scrollen. Want dan heb ik... Uh, het is uh, de Tsar Bomba. Die is ontploffing gebracht op 11.32 Moskouse tijd. En het was uh, toen het was in de Koude Oorlog. En die heeft echt de grootste explosie ooit ver veroorzaakt. Oh! Dus uh, een andere bijnaam was ook Kuzma's moeder... En dat was, uh, of Kokina Mat, en dat is na de uitspraak van Kruitschoff. Wij zullen Amerika Kuzma's moeder laten zien. Even een lesje, lesje ja, leren. Ja, het is, het is wel interessant om te lezen, hoor. Ja. En, uh, de, de, officieel heette de bom RDS-220, maar kreeg de bijnaam grote Ivan. En de naam Tsar Bomba, Tsar Bomb, maar goed, is de bijnaam die de bom in het westen kreeg. Ja. Maar echt, uh, het is echt verschrikkelijk. Maar ik zie meer te denken van... Um... Uh, maar het slachtoffers of is het gewoon een afgezet gebied waar ze het gedaan hebben om het te laten zien? Het is een afgezet gebied geweest. Okay. Er is niks aan de hand, er is geen bom of nee, zo. er het is gewoon alleen maar een was er een wel alleen. test. Dat het wel het was een hele erg Dat is een heel erg Dat was een heel bom. Ja, nog even iets anders. Oh, ja, zo dramatisch was het vandaag. De orkaan Sandy trekt een spoor van verwoesting in de Caribbean, VS, Canada. Een tientallen doden, miljoenen mensen zonder stroom ontstond in, twee, in 2012 op 22 oktober door een, was een Persische golf. Dat is een beetje een westenwind. Uiteindelijk uh, kwam je van de Caribische Zee en toen werd je eigenlijk uh, uh, in tweede, of nee, in, uh, op 24 oktober kwam je een beetje mee aan. Toen werd het in de tweede categorie, geloof ik, Cuba. En uiteindelijk werd die langzaam weer minder. Maar uiteindelijk, in Amerika zijn er echt... Wat was het? 370.000 mensen zijn er geëvacueerd. Echt Manhattan is totaal ontruimd geweest. Metro stilgelegd. Vluchten, 13.000 vluchten stopgezet. Nou, het is echt een, een bizar van wat, wat voor indruk dat heeft gemaakt. Night, it is being felt all along the coast. In New York hadden ze plusminus 42 miljoen schade En uh, uiteindelijk zijn er honderden mensen in de VS uh, toch om het leven gekomen. Niet door de wind, maar door vallende bomen. Oh. Dus dat is wat bizar. Dat was orkaan Sandy in 2012. Ik hier uh, slecht van er vallen tientallen doden. Ja, maar uiteindelijk... Er zijn er even meer de... geweest. Ja, precies. Oké, okay, in 1888 uh, de, de Amerikaanse leerlooier John G. Loud... verkrijgt octrooi op de kogelpen. En dit is een apparaat om leer mee te werken. Merken. ja. Uh, maar hoewel het geen succes is geworden... geldt het wel als de voorloper van de balpen. Oh! Ja, want die heeft natuurlijk ook zo'n kogeltje. Ja, dan, ja, dat, ja, ja grappig. Dat is toch wel een geweldige uitvinding geweest. Dat mag je zeggen. Uiteindelijk, in, uh, nou, uiteindelijk, Helisanders. Uh, even kijken, in 1985, wubbelokkels, gaat ons eerste Nederland de ruimte in. Hij vliegt bij de bemanning van de Space Challenger. Hij uh, uh, gaat uh, uh, zes, of hij, gaat, uh, hij is daar tot en met 6 november, doet allerlei proeven. En dat is wel even grappig om te luisteren. Dus, uh, de bewegingen van die vloeistoffen kunnen niet komen door de zwaartekracht, maar komen door andere effecten, vooral aan de oppervlakte van Echt de vloeistof. Raar, op, op YouTube kan je een filmpje klachten, vinden dat hij dus uitlegt wat er allemaal gebeurt met vloeistof, bewegen, vloeistof in de ruimte. Hij doet deel, 70 van die, zitten, doet die experimenten, en ja, dat schijnt heel bijzonder te zijn. En uh, legt er ook uit hoe het allemaal werkt. Hij is uh, deeltijd hoogleraar aan Aztec. En ook lucht, luchtvaart en ruimtevaart. Uiteindelijk wordt hij natuurlijk gewoon duurzaam technologie-leraar. Uh, uh, uh, en dan gaat hij alle dingen uitleggen hoe we veel beter met de natuur om kunnen gaan. En dat is natuurlijk ook wel weer de laatste teksten die van ook van Ockels kennen. We zijn zo sterk dat we de the kunnen. Echt op zijn stervensbed wil hij gewoon mensen nog motiveren... om uiteindelijk gewoon veel beter met de wereld om te gaan. Zeer mooi dit, gebaar van Wubbel Okos. Zeker. Zijn laatste woorden. Goed, zover een stukje geschiedenis, dames en heren. Tijd ja. voor muziek. Komt er nog wat? Zeker. Jawel, lekkere muziek hier. White Lies. Let even op de bas. Die is zo grappig. Dit komt echt zo uit de jaren 80 gewoon. Echt zo grappig dit. En dit zit nou in de alternatieve scene. I'm a faulty kind of a mental tender in my heart A clues embedded in my hands A horoscope or cards No, I'm no special grain of sand Or undiscovered star There's a great and holy plan I'd rather have known Oh, ain't that the way? Ain't that the way? You always unwind my head and make the bed like Sunday. Ain't that the way? Ain't that the way? You get me talking to the dead and questioning if I'm. Wel wat jaartjes muziek hoor. Nou ja, ik heb het over tien jaar of zo dus Ik kan me nog herinneren dat ik ooit bij een concert kwam samen met Peter, die ik wel eens mee gepresenteerd heb. En dat de uh, stagiaire naar me toe kwam. Hij zegt nog bedankt, hè. Hij zegt van, ja, jij hebt me de White Lies voor het eerst laten horen en nu ben ik nog steeds een grote fan. Grappig. Ik moest allemaal kijken. Oh ja, was een stagiair. Ik was het allemaal vergeten. Maar nou goed, White Lies dus. En dat heet de nieuwe single. Uh, As I try not to fall apart. Ja, dramatische tekst hoor. Echt zo. Uh, let's go all together and die at the same time. Dat soort oh. teksten kramen ze altijd uit. En grappig is deze barstpartij. doet me zo denken aan een, een, een, een, een frieke plaat uit de jaren tachtig van een soul uh, artiest. Goed, we waren met hele andere dingen bezig volgens mij. Echt met hele andere. Dat is Ja, precies. Ja, Jazeker, ik ga straks uitdelen. Eh, doe wel je bescherming op, zou ik zeggen. Goed, vandaag wordt ze 82. Je kent haar natuurlijk van dit. Crazy Slick wordt 82. Het mooiste is misschien nog wel dit, hè? Ja, oh, zeker geweldig dan, nummer. Dan zie je die helikopter zal weer over, overgaan. Vietnam. Daar is dit vaak voor gebruikt, voor dat soort films natuurlijk. Later werd uh, Jefferson Airplane werd gewoon Starship. En toen hebben ze ooit nog deze plaat gemaakt: 1985. En met dit leuke stukje. Dit vonden wij als Disstukjes altijd zo leuk, dit stukje. Maar goed, Starship, eh, Grace Slick was daar onderdeel van. Ze heeft muziek gemaakt met de band tot 1989. Toen heeft ze zich teruggetrokken uit de showbizwereld En heeft eigenlijk nooit meer wat gemaakt eigenlijk. Ze heeft ooit eens in interviews ge gezet. In de jaren zeventig, toen ze heel populair was. Toen heeft ze gezegd, als ik ooit door president Nixon word uitgenodigd... ga ik LSD in zijn thee doen. Ja? Misschien neemt hij dan wat goede beslissingen. Oh, wat goed. Helaas nooit uitgenodigd. Ik vond haar altijd wel ook een beetje lijk op... het natuurlijk Shocking Blue... Ja. En die, die, die ja. liedzangerest, ik ben even de naam kwijt, maar die was ook toen... Uh... Uh, Veres. Ja, die, die, die, die, die hadden wat van elkaar weg. Ja, klopt. Uh, Mariana Mariska. Mariska, Mariska Veres, Veres. Ja, ja, heeft leuk. ook heel veel teksten van haar gezongen ook, hè, van Crazy Slick. Oké, okay. dus, ja, uh... leuk. Ja, vertel. Uh, ook in 1941 is de verjaardag. Uh, uh, uh, hij wordt vandaag 80. Otis Williams. En hij yep. is de oprichter van The Temptations. Oh, ja, yeah, The Temptations. Oh, oh dus... Hij heeft eerst stand? in allerlei andere bandjes gezeten natuurlijk. Dat is wel, wel bekend. En uiteindelijk uh, kwam hij onder contract bij Moto. Moto was toen een heel klein platenmaatschappijtje... met uh, Barry Gordy. En die, uh, die had ook wat andere mensen. En uiteindelijk ontstond daar samen met Eddie Kendrick... en Paul William. Geen uh, familie van deze Otis Williams. Maar uiteindelijk uh, hebben ze dus... Uh, de Temptations opgericht. En nadat Melvin Franklin een van de leadzangers van de Temptations overleed in de jaren negentig... Uh, is hij eigenlijk gewoon de bekende zanger uit de Temptations. En treden ze nog steeds op, zelfs met de four tops. Maar ik, ik wist niet dat dit van de Temptations was, dit nummer. Ja, klopt. Wow. Papa was a rose. Maar dit was gewoon heel erg... Ik had bij hun meer het idee van dat het soul was, weet je wel. En dit is geen soul. Dat nee. Nee, dit is, dus, gewoon, uh, dit is gewoon het bekende plaatje van de Temptation. Ja, mooi, Nils. Nee. Het is een rolling Kijk, dan krijg je dat oude gevoel van. vroeger maakten ze nog echte muziek, weet je? Dat is Oh idee. ja, dat blijft ja. wel te ver bij weg. Goed, vertel, wat nog meer? Wie is er meer? Ik heb ook een uh, dame, die heette Henske Evenhuis van Essen. Die is van 1921, en dat is wel grappig, want het is dat is het geboortejaar van mijn moeder. Maar zij uh, is dus een politica geweest. En uh, namens het CDA. En als je dan die foto ook ziet, dat is heel leuk. Maar ze was echt in, uh, de VN vrouwenvertegenwoordiger. En ze is ook naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties gegaan om een speech te geven in 1976. En dat is toch, vind ik toch heel bijzonder. Deze dame. Ja, ze is uh, inmiddels uh, overleden, maar niet. 98, lang geleden. hè? 98 jaar oud geworden. Ja, nou nee, ze, nee, uh, ja, ze is 98 jaar ja, oud zeker? geworden. Dat is helemaal niet. Verkeerd. En ik vind het toch van uh, ik, ik vind het toch leuk om haar gewoon even wel te noemen. Want uh, zij is gekozen ook als lid van de Tweede Kamer. En ze was actief op het gebied van vrouwenemancipatie. Vreemdelingen toen al, hè? Ja. Yeah. Drugsverslaafden, kunst en cultuur. En ze heeft als, ook als eerste het Kamerbreed Vrouwenoverleg uh, geleid. Nou, en ik vind, ja, ik, uh, haar naam. Ik had haar nog nooit gehoord. En ik denk, wauw, dat is toch wel echt een voorbeeld voor een heleboel vrouwen eigenlijk. Ja, blijkbaar. Ja. goed. Nog een keer de naam: Hanske. Evenhuis van Essen. Zeker. Nou, degene die ook jarig is vandaag, hij wordt bijna 80. Zeker. Ad van Toor. oftewel Adriaan van Batje en Adriaan. Ja. En ik heb me daar gewoon echt in verdiept. Het is dus gewoon, gewoon grappig. Is dus hebben natuurlijk, ze hebben natuurlijk met z'n tweeën natuurlijk uh, heel wat jaartjes opgetreden. Al twintig jaar lang, voordat ze Basje en Adriaan waren, waren ze eigenlijk gewoon. De uh, Crocs. De Crocs'ens waren ze. Ze hadden een stoelenact en ze waren door over de hele wereld eigenlijk razend populair. En uiteindelijk is er op YouTube een filmpje te zien dat. Tineke Schouten, echt volgens mij, is er net twintig of zo uit. En die, uh, die interview dan uh, uh, de, de, de, de, de Crocs, de Crocsons. Heb je toen niet in de circus gewerkt? Hoe weet je dat? Ja, ik ben inderdaad, ben ik klassiek begonnen. Ik ben inderdaad met Circus Bottini ben ik weggelopen in 19. Oh god, ik was een jaar jaren 18. Hij was je, weggelopen. Ja, hij was weggelopen en uiteindelijk in de circus. Bol, Tony Boltini heeft hij ja. opgetreden, geloof ik. Ja, goed. Heel verhaallijk. En als je die stoelen echt ook ziet, dan zie je dus ook Barsi gewoon omhoog, trekken, omhoog klimmen. En hij is gewoon echt niet de formaat die hij nu is, zeg maar. Klauteren heet dat. Ja, klauteren. Zo... Hij, is, hij is nu zeg maar 85, Barsi in het Maar Adriaan wordt vandaag uh, 79. En ze hebben regelmatig ook voorprogramma's gedaan voor de uh, Veronica Drive-in Show. hebben ook heel veel teksten geschreven voor artiesten trouwens. Oh, dus dat het is grappig. Uh, ze zijn best wel uh, ve veelzijdig geweest eigenlijk. Niet alleen met de clown en de acrobaat gespeeld. Ze ja. hebben zelf ook heel veel uh, vrienden gemaakt. Sigrid en Roy, natuurlijk ook die, uh, die gasten die, die optragen. jullie tijgers, hè? Ja, met die tijgers waren ze uh, mee bevriend. En die zijn zelfs ook nog teruggekomen in een of andere aflevering van Basje en Adriaan. Dus te goed. In ieder geval vandaag Ad van Toor, uh, Adriaan, 79. Leuk. En wat vandaag wordt... Uh, zeg ik dat nou? 63. Olga Commandeur. Zij is erg bekend van Nederland in beweging. Oh ja. Dus, uh, zeker. Ik heb je daar niet eens een stukje van dan. Nee, zeker niet. Ja, wat jammer dan. Nee. Maar ze was er echt een atlete, Maar ze is ook een televisiepresentatrice genoemd. En er staat echt een foto bij haar. Dat is echt wel een hele mooie. Dat Zij is gewoon had, een mooie dame. Het was erg goed in atletiek. Alleen niet reclame maken voor alleen foute stoelen, zou ik zeggen. Dat is mijn advies. Ook reclame maken doen voor... Doet ze dat? Ja, ze zegt ja. steeds, je mag op die stoel gaan zitten. Is dat reclame? Ja, volgens mij wel. Ik mag een stoel gebruiken? Tijdens ja, nee, de, nee, nee, nee dat bedoel ik niet. Nee, deze zijn nog onder een luxeuze stoel waar je dan in kan zitten. Echt niet doen. Gewoon. Echt ook voor de staatsloterij en voor dat soort dingen. Alles doe het niet, jongens. Kom op. Weet je wel, slap ook. Goed, ik was dan altijd op zoek naar... Is er nog iets, iets aparts te vinden in de lijst van mensen die jarig zijn? Nou, ik denk, ik heb ze allemaal een beetje gehad. Toen kwam ik David Haan tegen. Een Amerikaans persoon. Ik denk, hé, hey, dat wil ik wel eens even lezen. Een Amerikaans persoon, die is jarig. Of nee, hij is al overleden. Hij was in 2016 nog maar 39 toen hij overleed. Het was namelijk een man die een kweekreactor in zijn achtertuin wilde maken... De man op 17-jarige leeftijd had hij al een padfinders-badge gewonnen. Omdat hij namelijk heel veel kennis had over kernenergie en chemische stoffen. Hij wist daar heel goed mee om te gaan. Hij wilde een kweekreactor in zijn achtertuin maken. Hij ging van gaslampjes, die kousjes, die ging hij behandelen waardoor hij thorium kreeg. Hij ging met batterijen aan de hand om uiteindelijk lithium te activeren. Hij had een kernreactor gemaakt in zijn achtertuin. Het werkte allemaal heel traag. En het ging allemaal niet snel genoeg. Hoewel de achtergrondstraling in, daar, in die buurt... duizend keer hoger was dan veilig was. Oh. Dus Le uiteindelijk ja, dacht hij ja, daar van... Daarom is het zo jong overleden. Uiteindelijk dacht hij bij zich... Ja, nee, ik ga toch maar stoppen. Ik heb de boel, hij heeft de boel afgebroken. Had het in een metalen doos in zijn auto gedaan. Het lag er toevallig een tijdje. En toen werd hij aangehouden bij toeval door de politie. Die keek eens naar een wagen. Die zegt van... Die die kunnen we, kunnen we die even inzien? Nee, die heb ik niet gelast... En, uh, daar zit allerlei radioactief materiaal in. Wat? Toen dachten ze dat er een bom in zat. Uiteindelijk is dat uh, uh, doosje ergens in de woestijn begraven. Deze man was zo beschokken, zo gek van kernenergie... dat hij uiteindelijk ook daar wilde werken. Dat lukte niet. Uiteindelijk heeft hij gewerkt bij, uh, het was ook weer bij de marine... op een of andere uh, kernvisie aange aangestuurde onderzeeër. Dus hij heeft nog wel zijn kennis kunnen... Uh, gebruiken. Uiteindelijk is hij op 39-jarige leeftijd, 39 leeftijd overleden. omdat hij uiteindelijk toch veel straling heeft. Ja, Het zeker. is een interessant persoon, deze David Haan. David Haan. Oh, bijzonder. Dus, heel bijzonder. Heel bijzonder verhaal. Ja, ik heb er nog eentje van Pip Pellens uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Die is uh, vandaag 28 geworden. En uh, dat is echt een uh, gezellige kerkmijfi En die ook uh, meedeed met Dancing with the Stars. Oh ja, ja precies. Nou goed, is zover even die verjaardag. Want ja. het is weer een hele lijst geworden. Zaks de Zandvoortse berichten natuurlijk. Daar zitten we ook nog tegenaan, uh, de hikken. En wat gebeurt er nog meer in de wereld? Eerst even lekkere David Benjamin. All are yours. Let's go outside. Wonder with me. Open your eyes.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 Let's go outside, wonder with me, it's something I want you to see. Wat zegt hij nou? Let's go outside. Nee, hallo, niet, niet naar buiten. Niet naar buiten, niet, naar buiten. niet nodig. Je vertrapt de natuur en bes, besmet anderen. Goed, Benjamin, David Benjamin, ja als je dat soort teksten gaat uitkrijgen... dan moeten we het wel ingrijpen, dat, dat hebben wij op aanwijzing van de staat moeten we dat doen. Goed, we moeten niet zorgen dat mensen zeg maar, met z'n allen de natuur intrekken. Dat kan, je, dat kan je niet maken, gewoon zeg maar. Goed, uh, het is alweer tijd. Jawel, later dan verwacht. Maar dat ben je altijd gewend hier, we zijn altijd zo laag. Zandvoortse berichten. Zeker! Van mobiele visverkoopwagen naar een vaste kiosk. Dat is de toekomstmuziek voor de standplaatshouders. Uh, op de boulevard natuurlijk. Ik zit er elke zaterdagochtend zit ik er bijna altijd wel achter. Het is altijd even een moment van rust om even de show weer terug te denken. Als je achter zo'n hele kolonne zit van auto's... die dan weer achter zo'n uh, stand, stand, standplaasthouder rijdt... met zo'n hele grote wagen, zo'n viskraam. Nou, ze hebben al, al, al jaren een idee om daar vaste kiosken te maken. En er zitten ook plaatjes bij, dat bericht in de standvoortskrant... dat je denkt van, wauw, dat ziet er gaaf uit. En dan zouden dus ze bijvoorbeeld ook openbare toiletten kunnen realiseren daar dan hoef je niet zeg maar, even naar de WC-lijn te lopen... of naar de zeelijn te lopen om daar even je, je behoefte te doen. Maar goed, het, het gaat allemaal niet zo makkelijk. Ze zitten ook te denken om eh, oplaad, oplaadpunten te maken voor elektrische fietsen. Nou, ze gaan echt helemaal los met ideeën. En ze hebben ook al een werkbezoek, werkbezoek gedaan in Katwijk, Den Haag, Bloemendaal. Allemaal positieve berichten voor mensen die vaste kiosken hebben... in plaats van visverkoopwagens... Maar goed, er komt nu een uh, haalbaarheidsonderzoek. En dat schijnt dan eind 2022 schijnt het klaar te zijn. Bergvis zegt zelf al. Nou, ik met mijn collega's willen dat haalbaarheidsonderzoek best wel financieren. Maar dan moet het wel even op hoger tempo worden ja, gedaan. En dan moet de uitkomst wel gunstig zijn voor hun. Ook. Anders willen ze niet financieren. Nou ja, ze zijn zelf van overtuigd. Als je al bij zoveel plaatsen bent geweest. Katwijk, Bloemendaal. Dan heb je al goede berichten. Dat je Waarom zou deze uitkomst negatief zijn? ja, je merkt dan bij de gemeente Haan. dan hier en daar. Heb ik wel weer berichten gelezen. Dat, dat mensen dan niet uh, te lang daar mogen staan. En dat ze het maar maximaal vijf jaar. En weet je, er zitten weer allerlei restricties aan. En dan denk ik van ja... Ja, maar goed, het is elke keer dat geslepen die wagens. Het zorgt voor vielen, uitstoot, CO2. De hele rattenplan. Ik bedoel, het is eigenlijk niet nodig. Alleen omdat ze dan niet op één plek mogen blijven. Daar gaat het eigenlijk alleen maar om. Ja. ja. Dus nou goed, daar wordt naar gekeken. Vooral uh, Raymond Haften, Nou, die heeft een volle agenda volgens mij. Die is vaak met uh, zaken zeker, bezig. Zeker. Eind 22 moet het gaan gebeuren. Okay, Stel, wat dan weer? Uh, heb je een vader, oma, oud buurman of vriend die in dit jaar een eenzame kerst terug moet gaan? Ze hebben een actie bedacht. In de buurt Haarlem organiseert een kerstkaartenactie. Dus uh, dat je een of meerdere kerstkaarten met een algemene boodschap naar In de buurt. Ter adresie van de kerst uh, kerstkaartenactie in de buurt Haarlem stent. Uh, voor 13 december. Want ze gaan dan uh, net voor de kerst gaan zij de bewoners van vier zorgorganisaties verrassen met een grote stapel kerstwensen. Dus uh, dat doet me altijd denken aan die film van dat een mevrouw. Je kreeg steeds allemaal kaarten, maar het bleek dat ze ze naar haarzelf toe stuurde. Kijk, ik heb weer een kaart van mijn neef uit Canada. Of zo, weet je het, na, echt Toevallig net was er dan iemand die zit aan de keukentafel, een kopje koffie. En ik: Oh jee, ze krijgen ook veel kaarten. Wat ja. wel leuk. Ja. ja? Nou, je moet wel zorgen dat er iemand bij is. Dan kan het nog echt treffen. indruk maken gewoon. Bijzonder aandacht voor de honderdste keer herdenkingsdag. Uh, media oktober, met 11 november is het Remembrance Remem Day. Remembrance. Uh, Remembrance Day. Ja. Uh, dat gaat om de klaproze actie natuurlijk. En in veel landen, uh, veel uh, geallieerden zijn hier geweest natuurlijk. En het gaat vooral om over de Canadese strijders die hier zijn geweest. En uh, Sir. Uh, uh, Sergeant. John. John? Nou goed, ik heb het verkeerd opgeschreven. Wiseman. Sergeant Wiseman was hier van de Canadese ambassade. En die heeft bij onze burgervader een klaproos opgespeld. En de klaprooster is sinds, 2000, nee, sinds 1921 het symbool van bloed... van ongeveer 700.000 slachtoffers bij de Eerste Wereldoorlog. En later ook bij andere uh, uh, oorlogs... Uh... De poppies. De poppies, ja, precies. En het, het komt ooit uit een gedicht vandaan. Ooit beschreven door alleen mensen die ter plekke daar gedichten schreven... In de, in de greppels, zeg maar, in de... Hoe uh, noem je het ook weer? Die Schrijbbels de, de Loopgraaf. De ja. Omdat de Klaproos die bleef heel lang overeind En die kan ook groeien op de meest wilde plekken. Dus ja. die kwam ook laatst ook, uh, ja, die, die bleef daar gewoon. Dus dat is uh, het, het idee van de, de overleving van de Eerste Wereldoorlog vooral. Goed, de Klaproos, actie. Vorige week, uh, voor, vorig weekend, is het befaamde Martin Luther Visser. 10 over rood toernooi gespeeld, in Café Bluister aan de Burenweg. En de winnaar is Jan Wim van Maren. En de tweede plaats was van Gemert, Jan van Gemert en Ronald van Tichelen. Die had de derde plaats. Het toernooi kon vorig jaar wegens corona niet doorgaan. Maar in 2022 staat de dertigste editie op het programma. Aha, nou nog even goed nieuws over de Spartan Race. Hij hey, uh, zijn terug te komen. Het is nu alweer, wat is het anderhalve week geleden ja? of zo? Twee weken twee, geleden. Twee weken. twee weken geleden alweer dat het hier was natuurlijk. En, uh, nou goed, dat is allemaal een beetje uh, wat jij al zei. Er is te kort aandacht uh, aan ja, Te weinig aandacht aan, de aandacht het aan besteed. Ja, het echt zonde voor zo'n ja, evenement. Er waren best nog wel veel mensen, maar er hadden veel meer mensen op af kunnen komen. En ook veel meer mensen mee kunnen doen. Lars heel heeft uh, snel onderzoek gepleegd. En hij heeft bekendgemaakt dat volgend jaar komt het weer. En dan komt het in de weekend naar Hemelvaart. 28, 29 mei. En uh, hij zegt dat op zichzelf... Uh, wordt er wordt dan meer aangedaan besteed. Er wordt ook wel eens beter contact onderhouden... met de ondernemers hier in Zandvoort. Uh, en er uh, is natuurlijk ook weer een speciale kidsrun. En er komt dan ook een night sprint. Start. Night sprint. Night en dan sprint. zie je niet wat de obstakel is. Dan ren je er gewoon keihard tegenaan. Zoiets is het. Bang! Weet yeah. je nou. <laughs> en dan na zonsondergang... wordt er nog vijf kilometer gelopen. En ze hopen ieder geval uh, met meer aandacht... En nu begint het al natuurlijk. Uh, Hopelijk is een verdubbeling van deelnemers en toeschouwers. W wanneer de is het Spartan precies heeft De en Spartan Race: 28, 29 mei. Mei? mei. Oké, okay, kijk, dat is in de zomer. Dat is ook wel leuk. Dat is ook, ja. Maar oh, ja, dat wordt wat als dat een night run, run is. Dan moet je nog wel een tijdje wachten. Want het is dan praktisch zomer. Dus heb je hele lange avonden. Weet ja, je wel? en uh, ja. Het, het heeft aan een zijde draadje gehangen. dat het wel door zou gaan door. vanwege die coronaregel en zoiets. Het was allemaal okay. een beetje. houd je touwtje destijds. Nou, tot zover de interessant berichten. Het wordt tijd. Of heb je een iPhone? Alleen nog even Marco, vertellen sorry. vanmiddag ja? om vier uur in het HDMZ museum uh, is er een uh, uh, uh, is er een presentatie van twee boeken van uh, Marco Termes. Oh ja. Dus ik zou zeggen van uh, ga even kijken, dat is uh, wel interessant. Ja. Spectrum en zwevende delen. Zeker. Oh. Oh. man actief met schrijven zeg, je, je ja, dicht zeker. op muren en zo ja. allemaal. Nou man is goed ja. bezig. Goed uh, tot zover hebben we stand van straks de Jolande keuze. En uh, ik denk echt dat het uh, Jeff Lynn wordt. Yeah. One part of the rules. Yeah. Here's everyone here the Fratellis. Need a little love. It was time I figured out what everybody knew. Life is lived in black and white if I don't have you. Oh you can. Vertel eens. Ze hebben ook nog wel een uh, ander soort muziek gemaakt. Dat is meer een beetje punkachtig. Maar dit is echt... Oh, wat een lekkere plaats zeg. And need a little more love. Straks uh, de zand... Uh, nee, dat hebben we al gehad. Ook oh, straks Jolande jolandekeuze nog. Die staat toch op het lijstje. Ja, War of the Worlds, natuurlijk. Ja, daar moeten we even aandacht bestaan, bestilstaan. Want Wat is namelijk zoveel jaar geleden... dat het op deze dag werd uitgezonden... op het radiostation. En dat iedereen verontrust misschien keek in, in de auto stapte en wegreed. Goed, oh. gisteren heb ik nog even televisie te kijken. En uh, gisteren kwam ik in het programma Op 1. En uh, daar zat uh, iemand uh, van Pfizer. Een verkoper van Pfizer. Die wil ons nog even een, wat was het kwaad, een derde prik. Wilde hij nog even ons aansmeren. Ah, ja, dat uh, aan duidelijk. Ja. Gaan we een derde prik nemen? Ja, ik wel. Maar ik, vind, ik heb er ook wel een beetje bezwaar tegen dat we, als we dus ons te raden gaan over of we wel of niet een derde, dat we dan een verkoper gaan vragen. ja, nee, we vragen hem hoe het werkt. de gezondheidsraad gaat ja, te nou, adviseren. Maar ik heb het wel een beetje moeilijk, ik, heb, ik, ik, ik geneer me daar dan wel een beetje bij. Want dan denk ik van ja, er zit gewoon iemand die zit gewoon geld te verdienen hier aan die prik. Het grappige is, normaal dan uh, geef je altijd een beetje af op, uh, op de NOS en op uh, mensen van Ze zijn het ook altijd zo eens met al die onderzoekers en die wetenschappers die zeggen die ja, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar nu zat er iemand van Pfizer. Die zat te vertellen dat uh, je kan een boosterprik halen. Een derde prik. En uh, dan kan je jezelf beschermen. Ja, en je kan ook je medemens beschermen. Want dan ben je minder besmettelijk. Dit verhaal heb ik eerder gehoord volgens mij. Dat je minder besmettelijk bent, volgens mij. Maar goed, uiteindelijk. Uh, en iedereen aan tafel zat echt zo aan te kijken. Zo van, ik, nou, ik ben benieuwd. Wat gaat er antwoorden? En iedereen had echt zoiets. Ook de presentatoren. Die had echt zoiets van... Uh, ja, nou, ik weet het niet. Ik heb gewoon twee prikken gehad. En ik... Uh, ik heb eigenlijk niet zoveel last van klachten. Dus dan moet ik die prik gaan nemen... om die mensen die geen prik willen halen... om hun te beschermen. Ja, en dan hoor je van Kastrik hem ook wel. Ik vind het allemaal wel leuk... als daar iemand gewoon even zijn eigen prik loopt te verkopen. Maar ik ga dat, gewoon niet, dat ga ik natuurlijk gewoon even niet doen. Dus je merkt gewoon echt dat iedereen... zo is dan... Nee, hoeft niet. Hij moest echt praten als Brugman, die van Pfizer. Om nog een beetje indruk te maken. Dus ik, ik, echt, dit echt promotie van derde prik... was het gisteravond niet. Dat is wel ik, duidelijk. Ik krijg toevallig aan over... Anderhalve week uh, een grieprik weer. En dan denk ik: van nou, ik vind eigenlijk wel dat ik wel genoeg uh, geprikt denk dit jaar. Maar, ja, maar ja. Dus ik denk niet dat maar het ja, gaat ik weet gebeuren. Ik, ik weet niet of ik het ga gaan doen. Ik, uh, ja, krijg je nee. daar weer een hele discussie over. Dan gaan we weer. Ja, ah, nou, de vraag is. Eh, straks mag je met, als je maar twee prikken hebt, mag je niet meer naar binnen. Maar nee. met drie wel. Ja, met drie wel. Nou. Gewoon, je krijgt een deling. Ja. je hebt de ongevaccineerde, de gevaccineerde en de supergevaccineerde. De hubermens. Ja, de, de SV'tjes. De SV'tjes. Ja, ja. Nou, ik heb toch ik... een leuk bericht, laten we het maar even over iets, uh, iets Ik vond het echt best wel uh, interessante materie te leggen. Ja, dat interessante materie, jongen, die corona, ik word er zo moe van. Ja, ja je dus wordt er we... wel moe van, maar het is ook wel, wij hebben thuis mensen een. Mensen discussie... krijgen een, een kort lontje ook, hè? En dat oh, dat... ook kan dit bericht ook. Oh, dat vind ik niet. Nee, maar het heeft te maken met. Wij hebben thuis natuurlijk een ongevaccineerde en wij, de rest is allemaal gevaccineerd. Dus dan vraag je altijd: van... voel je je niet schuldig? En zeggen van: nou nee, ik voel me helemaal niet schuldig. Ik ben niet in het ziekenhuis geweest. Ik ben een beetje ziek geweest. Ik heb, ben niemand tot last geweest. Nou. Ja. Door. Nou, maar zij is ook jong hè. En ik ben nog degene, ik ben twee keer geprikt. En ik ga die derde prik ook helemaal niet halen. Ik denk, ja, hallo, het is wel nu tijd voor de ongevaccineerden om iets te gaan betekenen. Ik laat ze demonstreren. Ik laat ze maar even halen. Ja. Yeah. Wij willen ze wel zetten. Dus ik vind, vind het soms wel weer grappig. Om met, vooral met die jeugd erover te praten. En die heeft natuurlijk altijd een, net even een ander beeld. Maar goed, ja. wat heeft u? Ja, er, is, er waren twee schilders, die waren in Bangkok, die waren bezig om, uh, om uh, te schilderen. Echt zo'n zo'n maar er was een mevrouw en die, die was eigenlijk zo pissig... want ze was helemaal niet op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Misschien stond ze wel net in de blootje nee, dat kan ook. Oh. En uh, die heeft dus gewoon het uh, touw doorgesneden... waar ze aan vastgehaald waren. Huh? Maar dus ze bleven hangen te hoogte van de 26e verdieping. Okay. Zo van, ik heb helemaal geen brief gehad, knip. <laughs> nee, maar ze was er niet op uit om de mannen om te brengen, zei ze... maar ze wordt wel verdacht van poging tot doodslag... En dat kan haar een celstraf van 20 jaar opleveren. Zo. En volgens mij zijn ze in Thailand niet zo, uh, niet zo uh, uh, hoe noem je dat, softies als in Nederland. Nee. Dus uh, <laughs> ik vind het wel bijzonder. Oké, okay, ik, Dat, ik, dat ik, heb ik nog nooit gehoord. Ik, ik proef wat frustratie van een vorige relatie. En dat was misschien ook met de klusjes, man. Ja, waarschijnlijk. Zoiets. Nou goed, het is tijd voor die landekeuze, anders is het programma weer voorbij. Hey. Ja, doe wat. Slowly and surely. They drew their plans against us. Richard Burton sprak het in voor Jevlin. Prachtig, die stem ook. En dit was het ook like War of the Worlds. In de nieuwere versie. Hoewel, je hebt nog een nieuwere versie natuurlijk. Oh. Dat is met Tom Cruise. Die draai volgende week. Dat was helemaal verontrustend, die film. Natuurlijk uh, Eve of the World. War of the World. Het is alweer heel lang geleden. Dat op de radio was, natuurlijk, 1938. Twee radios op het ene seizoen werd muziek uitgezonden. En uiteindelijk schakelden heel veel mensen van het ene radios en het andere radios. En toen kwamen ze toch midden in het verhaal van Orson Welles. We now return you to Carl Phillips drove... En daar werd verslaggeving graag van: wat, wat gaat dit over? Wat is er geland? Wat komt er van Mars? Wat is de fuck? En toen raakt iedereen paniek. En, nou goed, Jeff Lane heeft daar later een ander versie van gemaakt. Natuurlijk leuk om dat ja. altijd weer even terug te luisteren. Echt een je Op uh, YouTube kan je allerlei dingen terugvinden natuurlijk. Goed. Nou, vandaag... Ik moet het toch nog even aandacht aan besteden. Want ik heb er vroeger... Heel vaak heb ik gekeken. Deze man. Jawel. Ja, zeker. Henry Winkler is de vandaag Fonds? jarig. De Fonds. De Fonds. Ja. Yes. De Fonds. En die was natuurlijk altijd bekend van dit... Alright, right, Anne-Louise, your prize is coming. Hey! Hey! Nou was je bekend om, hij heeft niet alleen maar Happy Days gemaakt... van 1974 tot 1984. Hij heeft echt zo ongelooflijke films gemaakt. Uh, Final Destination, uh, tv-serie uh, Monster on at Work. Dat is, daar is hij nog steeds mee actief, trouwens. En hij heeft ooit uh, Night Shift gedaan, 82. Prijs gekregen voor, nog niet eens lang geleden, 2018, voor de serie Barry en Emmy Awards. Dus Handy uh, Wintler was de fans in Happy Days. Ja, ik heb ook gewoon een leuk bericht op zich. Het is ook wel een beetje geschiedenisachtig. Je hebt ook zo'n mooie site, die heet vandaag in de muziek.nl. Ja. En het blijkt als dat Jim Morrison is in 1970 is veroordeeld tot een half jaar en 500 uh, dollar vanwege dat hij op het toneel zichzelf had bevredigd. What the fuck? En uh, ja, ja dat, dat, dat was toch niet zo fijn. En dat is dus, uh, hij was toen bij het optreden met de Doors in Miami. Oké. Okay. Gek. Ja, maar, <laughs> Dan voel je je even zo alleen door de drugs. Dat je denkt van nou, sla de hand aan mezelf. Nou, wat dan, uh, dat moet echt. Uh, ja, dat was toen rock'n'roll. Dus dat is natuurlijk technologisch. dat is echt genant ja, ja, ja, ja, ja. Binnen aan het doen, joh. Zeg, kan het niet in een kamertje doen, of zo. Maar goed, dat ja, is het rock roll leven. Is het, vandaag is het trouwens ook in, uh, in, in Arnhem en omstreken is het uh, sprookjes roll leven. Want er uh, is daar het sprookjesfestival. <coughs> ieder jaar. Oh, Dat wist ik helemaal niet. En ik denk, oh, dat, is, maf dat Samen met Halloween? Halloween ja, waarschijnlijk Halloween weekend. hebben ze dat zo gedaan? Nou, net als natuurlijk, je, bij bepaalde pretparken dat die ook helemaal in Halloween stijl zijn. Ja. Je moet het maar leuk vinden om je iedere keer de touwtandjes te schrikken. Maar ik vind het helemaal niet fijn. Ja, het schijnt dat echt mensen vinden het leuk vinden. Vooral uh, mijn, uh, dochter is, voor mijn, mijn dochter en mijn vrouw zijn ooit wel eens bij Walibe geweest. Walibe, dat is ja, ja. psycho-shock. En uh, het is ook wel flink. Uh, als je echt alles wil ervaren, kost het je wel iets van 100 euro bij elkaar. En ja. Uh, nou ja, goed, dus is dus, dus die helft verschrikkelijk. Nou dat schrik je van. al van de rekening. Ja, dat schrik ik Wat? Zoveel. En, maar daar was echt iemand die liep met een motorzaag achter mensen aan. Dat was oh, echt wel luguber allemaal hoor. En het grap is, nou ja, dit, echt die clowns die zijn er helemaal ingerold ook. Hè, door de It-clown. Maar ook natuurlijk door uh, John Way Casey. De man die natuurlijk de kinderen heeft vermoord als clown. Dat ja, heeft uh, allemaal de dus grondslag achter. Nare dingen zijn het allemaal. Ja, van. goed. Nou, zo weer even dit. Uh, oh ja, nog enkele plaatjes voor. Tien uur. Na tien uur, goedemorgen Zandvoort. Die schuiven we straks weer aan. Dan hebben wij hier eerst de academic... Why can we be friends? Please don't leave me here Especially not with Can we be friends. Oh, de vraag. Ja, is echt een goede vriend van mij. Hoe oh, ben ik zijn vriend? Dat wist ik helemaal niet. Nu is hij dat. Hopelijk we over praten met z'n allen. Goed, het academic hier bij Tobaclehef. En uh, gisteren was ik ook, uh, kijk nu ook altijd die televisieprogramma's, kijk even naar op één, maar ook even bij En op even Janik zat natuurlijk uh, Jeroen Krabbe. De man, echt, die zit vol met verhalen. Elke keer komt hij met een verhaal tevoorschijn. Ik denk, ja, echt waar, gast? Weer een nieuwe schilder? Jezus, wat heb je nou weer meegemaakt? Nou, schijnt hij dat uh, als, uh, als klein jochie... zes, zeven, ik, heel vaak moest hij met zijn, moest hij, wilde hij graag met zijn moeder mee... naar Tuzinski. En die bestaat dit jaar 100 jaar. En zijn moeder vertaalde dan allerlei films. Die moest kijken of de dialoog klopte... en moest allerlei vertalingen aan, aan wijzigingen aanbrengen. En dan zaten ze in een speciaal kamertje... erg boven in Tuzinski... zat hij al die films te kijken als zesjarige... Dan denk ik echt waar hij is, hij is met zijn vader ooit op de brommer is hij naar Picasso geweest en nou dit ik geloof er niks meer van. Ja. Hey, ik, uh... Jeroen, hou op met je verhaal. Ik word een stinkend ja, jaloers op. verzint het waar je bij staat. Ja volgens mij. Ook. Ja. Nou, hij kan leuk vertellen natuurlijk over. Hij had een heel plakboek ook over het feit uh, hoe de uh, uh, soldaat van Oranje werd ontvangen in de pers, dat iedereen de grond inschreef. Was, iedereen was er negatief over, zegt hij. En de maf. En nu is het een klassieker. Nu draagt iedereen het op handen de, de film Soldaat van Oranje. Ja. Heel bijzonder. Ja, zeker. Ja, Jij mag één bericht nou, doen. Ik heb een beetje het is van een Halloween bericht hoor. Ja? Er zijn drie jongetjes onder voet aangetroffen in een appartement in Texas. Oh mijn god. Maar in de woning is ook het stoffelijk overschot van een vierde kind gevonden, aldus de lokale politie. Je denkt leuk af te sluiten. Ja, goed? nee, Je nee, nee dit. Halloween. Ja. De oudste van 15 belde zondagmiddag de politie van Houston huh? met de mededeling dat uh, zijn broertje al een jaar dood in huis lag. Wat de En de agenten die, die haasten zich naar de woning... troffen daar nog twee broertjes van tien en zeven. En ze waren allemaal ernstig onder voet. En uh, de ouders hadden de kinderen achtergelaten, leek het. En ze zorgden voor elkaar. De oudste nam de zorg voor zijn twee jongere broertjes op zich. En of ze naar school gingen is niet bekend. Dus dat is dus wel raar. Maar de moeder van haar kinderen... De moeder van de kinderen en haar vriend zijn inmiddels opgepakt en worden verhoord. En ze zien je maar dat vrouwen voor de liefde gewoon hun kinderen verlaten. Jazeker. Dat is nou, toch wel um, erg hoor. Ja, shit. Aan het einde van show kom je met zo'n bericht. Ja. Nou, um, oh, dit is leuker. Misschien uh, dit, dit, dit muziekje nog gewoon maar even gewoon nog over. De Turks fruit er gewoon overheen gewoon. Oh mijn god. Zie je Had je, je dit niet beter kunnen timen gewoon? Ik zie je nog wel buitenaards leven. Nog ja? niet. Een mysterieus ruimtesignaal blijkt haperend apparaat. Ja, het maf. Ik reed op, uh, op weg vanuit Alkmaar hier naartoe... en toen zag ik ook twee lichten en die leken wel heel snel mij te volgen. En ik dacht, nee, dat is gewoon vliegtuig. Maar ik denk, het is wel maf hoe je dan een vertekend beeld krijgt. En ik denk, want het lijkt heel snel te gaan, maar waarschijnlijk zitten ze heel ver weg. Net als de zon reizen ze met je mee en het lijkt net alsof ze heel snel gaan... omdat die bomen ervoor door er voorbij zoeven. Ja, maar het kan ook nog zijn dat er een bolling in jouw, in jouw vensterglas zit van je voorraam En daardoor gaan, die, gaan ze ook heel raar, die lichten soms. Oké. Okay. Je... Nou, en dan nog niet te praten over deze drugs die ik gisteravond heb gebruikt, natuurlijk bij elkaar. Ja. Nou goed, ik begrijp al niet dat was het einde van Kom Leeft. je heeft uh, overleefd. En uh, wij zeggen prettig weekend. We draaien nog één plaatje. Even just een Yes. Ja, leuk dit. Tot volgende week. Tot volgende week. Claire Rosentrant. Wat voor krot? Mm. Frankenstein.